Vijf uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Nederland wil overlopende militairen in Syrië steunen. Zeemijn in Leeuwarden blijkt nep. En Tom wint Vlaanderens mooiste. <totstukken>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 De oproep is opgenomen in de slotverklaring van de bijeenkomst. In die verklaring staat verder dat de Syrische Nationale Raad... wordt erkend als een legitieme vertegenwoordiger van het Syrische volk. Die raad bestaat uit oppositiegroepen... die zich verzetten tegen het regime van Assad. Het projectiel dat in het water van de Wester-Singel in Leeuwarden dreef... was een nepzeemijn, gevuld met peurschuim. Het heeft de explosieven opruimingsdienst vastgesteld... Vanmiddag stond ophef toen mensen een zeemijn in het water zagen drijven. De politie rukte massaal uit en haalde de explosieven opruimingsdienst erbij. De omgeving werd afgezet en er werd rekening gehouden met de evacuatie van omwonenden. De politie hield er al rekening mee dat het om een 1 april grap ging, maar nam de zaak wel serieus. De burgemeester van Leeuwarden noemt de grap buitenproportioneel en laat uitzoeken wie erachter zit.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 Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend op de hei en sloeg daarna over naar het bos. De monumentale zendtoren van Radio Kootwijk lopen volgens staatsbosbeheer geen gevaar. De Oostenrijkse rechtse partij FPE heeft excuses aangeboden voor verkiezingsposters waarop Marokkanen dieven werden genoemd. Die posters met de tekst vaderlandsliefde in plaats van Marokkaanse dieven hingen in Innsbruck. Alle posters zijn verwijderd. fpu lijsttrekker Pence zegt dat hij zich bij nader inzien distangeert van de tekst. De Innsbruckse afdeling had eerder gezegd dat, dat nooit de bedoeling is geweest om Marokkanen te beledigen. In Marokko protesteerden gisteren tientallen mensen bij de Oostenrijkse ambassade. En de ambassadeur werd ontboden om uitleg te geven over de poster. De Burmeese oppositieleider Aung San Suu Kyi heeft bij de tussentijdse verkiezingen een zetel behaald in het parlement. Volgens haar partij, de Nationale Liga voor Democratie, kreeg Suu Kyi in haar eigen kiesdistrict ruim 85% van de stemmen genoeg voor een zetel. De Nationale Liga voor Democratie klaagt dat het militaire regime van Birma fraudeert bij de parlementsverkiezingen. De partij heeft daarom een klacht ingediend bij de Nationale Kiesraad. Het cruiseschip dat vrijdagavond in de problemen kwam bij de Filipijnen... is aangekomen in de haven op het Maleisische deel van Borneo. Door een brand raakten de motoren van de Azamara Quest beschadigd. Daardoor kwam het schip op open zee stil te liggen. Duizenden opvarenden worden met bussen naar hotels gebracht. Aan boord van het schip waren ook zes Nederlanders. De Azamara Quest vertrok maandag uit Hongkong voor een 17-daagse reis. De brand brak uit toen het schip bij de Filipijnen voer. De rest van de cruise is afgelast. De Belgische wielrenner Tom Bonen heeft voor de derde keer de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Bonen zat in een kopgroepje van drie en versloeg de Italianen Pozzato en Ballan in de sprint. Beste Nederlander was Nicky Terpstra op de zesde plaats. Topfavoriet Fabian Cancellara kwam tijdens de wedstrijd hard en val. De Zwitser heeft zijn sleutelbeen gebroken. In de Eredivisie heeft Ajax thuis met 6-0 gewonnen van Herakles. AZ moet nu zijn wedstrijd tegen Vitesse winnen om koploper te blijven. Die wedstrijd is om half vijf begonnen. NEC versloeg in Nijmegen de Graafschappen met 2-0. De Graafschappen blijft daardoor hekkensluiter. En RKC won in eigen huis met 1-0 van Ado Den Haag. Tot besluit het weer. Vanavond kan in het noorden een beetje regen vallen. Morgen vrij veel bewolking. En opnieuw in het noorden wat regen. In het zuiden droog. En het wordt morgen 11 graden. Ja, wie wordt er kampioen? Nee! Kijk naar de laatste spannende... Oh! Nou ja, beleef nu de ontknoop. Ja!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 Het laatste uurtje op de zondagmiddag en de koploper AZ speelt nog in Arnhem tegen Vitesse. Ja, wat kan er eigenlijk gebeuren in zo'n nieuwsbulletin, Frank Wielaard? Ja, normaal gesproken bijna niks. Maar na 37 minuten is er nu toch twee keer een corner slecht verwerkt. En is het niet 0-0 meer, maar 1-1. Eerst werd het 1-0 na een slecht verwerkte corner. Veldhuizen leverde de bal zomaar in bij AZ. Voorzet Zet Paalsen, ingekopt. door, 1-0 voor AZ. Niks aan de hand, want AZ op dat moment ook de betere ploeg controleren met en zonder bal. De wedstrijd vervolgens corner, Vitesse weggewerkt, ingeleverd bij Van der Struik. Die schiet de bal weer gewoon naar voren toe. Kasia duikt achter de verdediging van AZ op en kopt over St. Banderaak. En zo is het 1-1 in de Gelredo. We nou, hebben over het wielrennen. Een keer terug naar de ronde van Vlaanderen. Tom Bonen won daar dus voor Potsato. En de Raboploeg, ja, ze reden wel mee, zoals ze altijd. Mee Rijden uiteindelijk een negende positie. Maar echt, echt van voren waren ze toch weer niet te vinden vandaag. Steven Dalebout gaat daarover in gesprek. Gaat natuurlijk om uitleg vragen aan de man die technisch directeur is... bij de Raboploeg, Erik Breuking. Ja, de eerste ronde van Vlaanderen uh, in een hertekend parcours. Uh, we hebben Charlingi op kop gezien. Uh, hoe kijk jij terug als Rabobank baas, om het zo maar even te noemen, uh, op deze dag? Nou goed, als we naar het parcours kijken, dan zie je toch dat je dezelfde soort mensen op kop uh, krijgt. Ja, op dit parcours, of je nou uh, de Kwaremond uh, een paar keer open of je de muur van Gerardsbergen. Uh, het, hetzelfde type renner uh, speelt hier de hoofdrol. Dus. Dat is allemaal niet zo verrassend, denk ik. Dat Bonen wint, ja, topfavoriet. Twee oud-winnaars in die laatste kopgroep. Ja, daarom. Dus die ja, laten zien dat uh, dat, dat niet zoveel verschil maakt. Voor onszelf, ja, we zaten wel goed in de wedstrijd. Uh, zeker met Jalingi uh, in die kopgroep. Daarachter altijd met, uh, met mannen goed op de eerste rij, uh, vooral Wijnans en Breschel. Maar uiteindelijk, als, je, uh, als de echte schifting kwam, was het was, ja, was net te zwaar voor Breschel. En, die komt voor de vierde plek sprint en die wordt dan naar de negende. Ja. Hoe zat jullie ploegen bij na die, die valpartij die redelijk die bepalend was van Van Summeren? Op de, op de tweede, ja, tweede keer Paterberg. Ja, ze stonden allebei stil. Dus daar zaten ze ook wel iets te ver van achteren bij het opdraaien. Maar goed, ja, die, die vier links en uh, in het midden viel er nog een. En toen stonden ze allebei stil. Maar hoe bepalend is dat geweest, denk jij? Het, zag er, het kwam wel al over alsof het vrij bepalend was. Nou ja, het schoof daarna wel weer in elkaar. Ja. SK heeft toen uh, het gat dichtgereden op, uh, op die koopgroep. Maar hoeveel energie heeft dat gekost? Uh, nou goed, ik denk dat de van ons hebben ze niet gereden. Alleen tanking. Uh, dus ja, die, die staan ook weg daarna. Maar Wijnans en Breschel die hebben dat gewoon afgewacht. En toen kwamen we wel weer in de wedstrijd. En uh, toen zag je op de kwarenmond uh, zat Breschel wel goed voorin. Maar toen ging Pozzato achter Ballanna en toen kon alleen Bono mee. En dan... maar jij zegt dus ook Breschel was voor, voor deze drie sowieso uh, niet sterk genoeg? Nee, dat had hij op de Quaramond kunnen, kunnen laten zien, want hij zat daar. Dus, uh, nee, toen moest hij ook passen en toen zat hij in de groep waar hij thuis hoorde. Uh, eerst een man of tien daarachter. En, ja, nou, hij behoort bij de beste tien van deze, van deze ronde. Hij wordt negen en hij had ook vierde kunnen worden. Ja, niet... dus... Chalinger rijdt lang, uh, lang in die ontsnapping. Um... Ja, dat is een, waar uh, wel eerder bewezen een sterker sterke jongen, hè? Ja, het zijn toch ontsnappingen. Met zo'n grote groep zie je toch wel dat ze heel ver komen. En ze hebben eigenlijk, ja, ze hebben het nooit cadeau... een nog op kop? Ja, ze hebben nooit cadeau uh, gegeven ook, hè, door een voorsprong. Ze zijn er gelijk achter gaan rijden. Maar als je zo'n groep 10 minuten, 12 minuten geeft, ja, dan, uh, ja, dan is het gewoon een gevaarlijke groep. Maar wat, zou je, wat zou je met hem kunnen doen als je hem uh, tot de finale zou sparen? nou dat is dan toch wel anders. Uh, dat is zo explosief. En dan, uh, kijk, in zo'n groep, 15 man, dan weet je gewoon dat hij, niet uh, die gaat niet kapot. Maar als het echt aankomt op, uh, op de, de grote versnellingen, ja, dan, uh, dan moet hij wel passen. Ik denk volgende week, uh, Parijs-Roubert is een veel betere wedstrijd voor hem uh, op het vlakken. Die vorig jaar aangetoond. heeft hij laten zien, dus dat, dat is echt uh, zijn ding. En daar ligt echt zijn grote doel van deze, deze maand? Ja, het ook niet zo'n goede week deze week met wat uh, problemen met allergie. Dus uh, op zich, uh, ja, heeft hij het gewoon heel goed gedaan voor de ploeg. Wasboom. Boom was ook een zorgenkindje, maar uh, ja. uh, reed ook op een heel slecht moment lekker. De eerste keer mond onderaan stond hij stil. Maar ik denk niet dat hij een rol van betekenis had kunnen spelen in de finale vandaag. Dus, uh... De verwachtingen waren niet heel hoog en dat is uh, uitgekomen. Nou, met Brescia hadden we best hoge verwachtingen. Maar uh, die hoorden niet bij de beste drie van, uh, van deze koers. en uh, Hij zat er wel daarachter. dus dat is op zich wel goed. Al dus de technisch directeur van de Rabo ploeg Erik Breukink. Op zich wel goed. Op zich wel goed, ja. Uh, ik denk dat hij nog matig uh, tevreden is. Maar goed, volgende week dus. Parijs, Roubaix, nieuwe kansen. Uh, we gaan het hebben over uh, RKC. Dat, uh, ja, dat won weer is vandaag uh, 1-0 van Aden Den Haag. En de ploeg staat keurig met het kleine budget in het linker rijtje. Negende staat inmiddels RKC. Goal, uh, vandaag werd gemaakt door En de joutkamp? Nee, iemand anders. Ronald van der Geer gesprek met de trainer van RKC, Ruud Brood. Ruud, gefeliciteerd. Dit is je honderdste overwinning als coach... in de competitie. wist je zelf denk ik niet eens. Ik denk dat je het wel eens mooier hebt gehad. Ja, absoluut. absoluut. Op het eind zit je nog uh, verschrikkelijk te coachen... omdat je niet meer van je 16 afkomt... en er heel veel ruimte is om te voetballen en de 2-0 te maken. En ja, je moet beseffen hoe belangrijk deze wedstrijd is en was. Want ja, dan zet je een goede stap... Uh, zeg maar weer voor je tweede, derde doelstelling. Dus ja, dat was niet fraai. Eerst zelf was het nog een behoorlijk spel. Uh, hadden we controle, we geven niet veel weg. Maar je moet wel, uh, ja, vind ik, ook wel uh, durven te spelen en, en uh, uh, niet zo zorg zijn. Maar in deze fase telt alleen het resultaat? Je gaat naar de eindfase, absoluut. Uh, heel clichématig prijzen worden verdeeld. Maar ja, we hadden ook wel voor als deze wedstrijd tot een goed einde te brengen, he, door te winnen. Ja, dan zijn we best wel behoorlijk ver. En dan, uh, ja, dan is dat wel een stukje druk wat, wat van de jonge groep afvalt. En hoe je dat dan doet. Ik heb wel eens vaker hier uh, mooi gespeeld, complimenten. En dan uh, vloor je met 1 -0. Maar al met al denk ik dat we ontzettend trots en blij mogen zijn... dat we uh, zeg maar 37 punten hebben behaald. Je staat uh, met je rug tegen de muur, maar eigenlijk geef je niks weg. Nee, nee. Wat dat betreft... Uh, Zie je ook of we uh, nu Sander Duis even missen of een ander. Uh, Frank komt erin van Mosseveld. Uh, we staan verdedigend goed. Goede keeper. Zeker thuis, uh, wat ik al zei, vier wedstrijden, de nul. Ja, en dan is het dus bepalend hoe ga je dat uh, doen. De ene keer moet je misschien wat meer geduld hebben, controle. De andere keer mag je wel wat sneller spelen. En, maar ja, nogmaals, dan uh, moet je dat beter doen, tweede helft. Ik ga het seizoen in met maar één doelstelling. Namelijk niet rechtstreeks degraderen kan ik je weer feliciteren, want dat kan nu niet meer. Nee, klopt. Iemand heeft mij dat verteld... als uh, zeg maar die twee ploegen zouden verliezen en jij zou winnen. Nou, dat is fantastisch, want nogmaals, als je kijkt ook vooraf... Uh, ja, dan is het gewoon een uh, enorme uitdaging. En als je nu kijkt waar deze, dit team staat in de club... Ja, dat, is, dat is eigenlijk fantastisch. Dan spot je soms met alle wetten. Zo simpel is het. Kijk je naar de begroting, kijk je naar de selectie. Maar nogmaals, we hebben niet eens zo'n slechte selectie. Uh, men denkt dat wel eens. We hebben wel weinig ervaring. Maar ik vind wel dat we een hele goede groep hebben. En uh, dat laten ze weer zien, ook in mentaliteit. En in, uh, dat is belangrijk. Ruud Brotus, Begroting zegt niet alles bewijst. Ook AZ. Week in, week uit. Wedstrijd in, wedstrijd uit Frank Wieland. Maar hoe lang houden ze het vol? Uh, nou ja, vandaag zou het nog kunnen. Ze hebben straks nog een helft. zit in de laatste minuut officiële speeltijd. Eerste helft, 1-1 is het uh, bij Vitesse. Vrije trap weggewerkt. Opnieuw ingebracht door Van der Struik met het hoofd. Maar uh, daarmee leidt hij indirect ook de counter in uh, voor uh, Az. Hoewel, overtreding gemaakt. Gefloten door Makkeli. En dus blijft Az wel in balbezit. Maar is van een counter al, uh, al meteen geen sprake meer. Als ze halverwege de eigen helft die vrije trap mogen gaan nemen. Viergever breed naar mooi Sander. Ik denk dat AZ ervoor zal kiezen om deze eerste helft gewoon lekker uit te spelen. En die 1-1 mee te nemen de rust in. En dan na de rust maar die klaren die hier geklaard moet worden. Namelijk die drie punten meenemen naar Alkmaar. Mooi Sander toch inschuiven. Overstapje van Holmen. Maar er is geen medespeler om daar dan gebruik van te maken. Kasia pikt op de doelpunt te maken voor Vitesse. En Van der Heijden naar Boni. Steeds meer inzakkend naar het middenveld om maar balcontacten te krijgen struikelt nu over uh, Marcellus... die daar uh, een overtreding lijkt te begaan... maar het hoeft al niet eens meer afgefloten te worden. Makkelijk fluit wel, maar dat is dan voor de rust. 45 minuten zitten erop in Gelre De stand bij Vitesse AZ is 1-1. Eerder vanmiddag eindigde Ajax tegen Herakles in 6-0. Bij de rust stond het nog maar 1-0. Dat is dus een flinke tik voor de ploeg uit Almelo... die komende week de bekerfinale speelt tegen PSV. En dus was de trainer Peter Bos boos na afloop. Hij sprak met collega Jeroen Elshoff. Wat vond je er nou van vandaag? Slecht. Iedereen zal zeggen, ze zaten toch met hun hoofd al bij die bekerfinale. Is dat nou uh, waar of niet? Ja, dat weet ik niet. Maar wat is je gevoel? Mijn gevoel zegt van wel, ja. Is dat nou uh, raar of niet raar? Dat is raar, maar begrijpelijk. Ben je dan uh, alleen boos of ben je ook teleurgesteld? Want ik neem aan dat jij de hele week juist bent bezig geweest met uh, te proberen dat eruit te halen. Ja, nee, ik ben teleurgesteld, maar ook boos. En je bent kort af, geloof ik? Ja, dat was ik net naar de jongens ook. Ja. Wat is dan de reactie die je voelt? Nou, dit, kijk, compliment aan Ajax hoor, die het heus goed gedaan hebben. Maar dit heeft niks met Heracles te maken. Zoals wij dit hele seizoen aan het voetballen zijn. Zoals we aan het verdedigen zijn. Dit was lachwekkend. Had je vooraf het gevoel dat je het er uh, uh, zo in had gekregen deze week... dat dat vandaag juist niet zou gebeuren? Of zag je dit al aankomen? Nee, ik heb altijd het gevoel dat we kunnen winnen. En ik vind ook dat we van dit Ajax kunnen winnen. Ook in Amsterdam. Maar dan moet je wel vanuit de organisatie, met onze manier van spelen, moet je, dat, uh, moet je dat goed uitvoeren. En dat deden we vandaag waanzinnig slecht. Is het met de rust maar 1-0? Je krijgt zelfs nog een kans uh, vlak voor rust, dan wordt het nog bijna 1-1. Uh, die boosheid die je nu toont, na afloop, had je die in de rust ook? Ja, die had ik in de rust ook. Omdat het belachelijk geweest zou zijn als wij die gelijkmaker hadden gescoord. Omdat we helemaal niks gepresteerd hebben de eerste helft. Slecht verdedigd, slecht aangevallen. Wat moet je hier nou mee? Ik bedoel, je gaat naar een bekerfinaal toe. Jij bent boos. Moet je hier overheen stappen morgen en dan gewoon richten op die bekerfinale. hoe ga je dit nu aanpakken? Ik probeer iets uit je te trekken. Ja. Nee, kijk, op zich is dat niet zo moeilijk. We gaan gewoon doen wat we altijd doen. Dat betekent deze wedstrijd goed analyseren. En ons vervolgens focussen op de volgende wedstrijd. En dat is PSV. En dat is de grootste uit de clubgeschiedenis. Ben je blij dat dit nu achter de rug is? Nou, ik heb wel een paar keer op de klok lopen kijken. Ja, dat mag je wel van me aannemen. Ja. Ja, 1976. een play that funky music. En E.C. De Graafschap gaan we het over hebben. 1-0 Scheune, 2-0 Vuik Graafschap zesmaal verloren. Nauwelijks wetend dat er ook een doel aan de andere kant staat. Heel verdedigend gespeeld. Rode kaart gaat kortom niet goed daar. Ook niet onder de nieuwe man dus. Die nog even zijn eerste wedstrijd won. Maar daarna ook de ploeg niet van de laatste plaats weet af te krijgen. Frank Snoek in gesprek met die man. De trainer van de Graafschap. Richard Roelofsen. In hoeverre speelt de Rode Kaart een belangrijke rol in deze wedstrijd? En heb je, je daarover te beklagen? Uh, ik heb de beelden nog niet gezien. Uh, Ruud Bossen staat daar dichtbij. Dus uh, ik ga er maar vanuit dat het een, uh, een beslissing is uh, genomen die hij beter kan beoordelen dan mij. Uh, invloed op de wedstrijd denk ik heel veel. Uh, ik vond juist dat uh, na de openingsfase, dat, uh, waar we niet goed stonden, uh, waar eigenlijk NEC hun spel kon spelen met veel combinaties, en waardoor ze het scoren, dat we eigenlijk in een fase waren gekomen waar wij iets meer aan de bal kwamen. We kregen een 100% kans met Michael De Leeuw. En ja, wil je het NSE ma moeilijk maken, dan moet je die bal scoren. En uh, ja, dat gebeurt dus niet. Kort daarna komt de rode kaart en ja, dan wordt het voor ons heel moeilijk, uh, heel moeilijk voetballen. En uh, ja, de, de wedstrijd die, die bloedt eigenlijk een beetje dood uh, daarna. Het gaat de laatste weken veel over het betonvoetbal dat jullie zouden spelen, maar het was bordkarton in, in de eerste tien minuten, geen beton. Nee, het stond absoluut niet goed. We hadden totaal geen antwoord op de, op de beweging van Lasje-Scheune en Koolwijk. En, uh, ja, het was heel, heel paniekerig de eerste vijftien minuten. Het stond absoluut niet. En, uh, ja, we kwamen een aantal keren goed weg voor de goal. Het uh, komt er met 1-0 achter. En daarna vatten we ons eigenlijk een beetje om de organisatie goed te staan. Ja, wat ik net uitlegde, dan komt de rode kaart en is eigenlijk al je plannen weer, weer overboord. Want dat gebeurde in een fase dat jullie de betere ploeg waren. Een paar goede aanvallen hadden geplaatst en wat je zegt, die wouden de palen. Ja, dat bedoel ik. We kwamen beter aan de bal, we kwamen langer aan de bal. Dat is voor ons wel heel belangrijk, dat we de bal kunnen houden, dat we rust in ons spel krijgen. En juist in de fase, je zei van, nou, je kreeg wat meer druk op de, op de NRC, je kreeg wat corners mee en, en de grote kans... En uh, ja, dan moet je, dat moet je kunnen vast blijven houden. Alleen ja, dan de rode kaart uh, gooit daar een rode streep erin. Is dan al de wedstrijd verloren of, of gooi je de handdoek eigenlijk bij die tweede goal al? Nee, bij de tweede goal. Kijk, uh, in de rust ook aangegeven van uh, jongens, uh, blijf georganiseerd spelen. Blijf uit je taak spelen. En in de 90e minuut 1-1 telt ook. He, dus uh, ga nog niet rare dingen doen. En dan dus zie je de tweede goal vind ik eigenlijk wel heel illustrerend voor ons. Een 2 tegen 1 situatie op het middenveld waar we het duel niet aangaan. He, je staat verdedigend goed, je staat 2 tegen 1 op Zeefuik. Dus alle voorwaarden waren goed, alleen uh, ja, hij kan toch nog scoren. Dus dan ben je niet uh, mee doogeloos in de duels en dan wordt, dan, uh, ja, wordt, uh, wordt afgestraft. En na die 2-0 dan denk je wel van ja, dan, uh, dan kunnen we weinig meer brengen. moet de komende weken gebeuren. Ja, zeker. Dit was al een wedstrijd waar het in kon gebeuren, denk ik. Ik denk als, uh, als die rode kaart niet was gevallen... hadden we wat meer kunnen brengen dan wat we vandaag hebben gedaan. En uh, ja, nu is het weer naar volgende week. En uh, FC Utrecht. En dan moet het daarmee weer goed voor de dag komen. Richard Roelofs, ja, hij was ooit spits. Ja, ja ik bedoel, ik aanvallend denk dus ik is er even niet bij, maar week. we gaan het uh, meemaken. Uh, even twee dingetjes uit, uh, uit Engeland. Tottenham Hotspur tegen Swansea City is daar 20 minuten oud. Staat er 1-0 voor de Spurs door een goal van Van der Vaart. En eerder vanmiddag eindigde Newcastle United tegen Liverpool in 2-0. Tim Krul wint daar dus van Dirk uit, die trouwens pas 10 minuten voor tijd mocht invallen. Was wel één opmerkelijk feitje in die wedstrijd. Uh, Liverpool had al drie keer gewisseld. En toen kreeg Peppe Reina, de doelman van Liverpool, rood na een kopstoot. We moesten linksbek op doel gaan staan. Het nou gaat ja. ja, daar toch al niet zo goed. Heb je weer een gesprekje met een coach? Ja, RKC, Ado Den Haag. U hoorde natuurlijk al Ruud Brood, de winnende man. Want het gaat goed met RKC. En Ado Den Haag beleeft toch een matig seizoen. Blijven wel net boven die streep natuurlijk keurig. Maar daar is dan ook alles mee gezegd. Neemet was dus de matchwinnaar voor RKC. Ado probeerde wel, maar creëerde eigenlijk heel, heel erg weinig. Ronald van der Geer gaat praten met de trainer van Ado, Maurice Stijn. Wat gebeurt er tussen het uit de bus stappen en het veld betreden hier in Waalwijk met jouw ploeg? Nou ja goed, uh, we kwamen wel in een hele warme kleedkamer binnen. Een beetje kinderachtig traverelen moet ik wel zeggen. De kachels op, op, op, op 50 graden en de deuren dicht. Dus wij moesten ons ontkleden in de sauna. Dat vond ik wat, wat kinderachtig vanuit de RKC kant. Maar goed, mag niet uh, een excuus zijn om, om, uh, om zo'n om zo wedstrijd te spelen. In de eerste twintig minuten gaat het van beide kanten is het eigenlijk heel matig. Maar is er is eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. En uit het niets valt dat doelpunt. En ja, dan weet je dat ergens kan gaan leunen. Maar wij zijn ook niet bij machtig geweest om, uh, om, om iets te creëren vandaag. Wat is het dan? Is het uh, loomheid? Is het uh, mat? Is het onwil? Onkunde? Wat is het? Nou, onwil en onkunde, dat, uh, dat is het zeker niet. Want uh, dat, uh, daar heeft, heeft mijn ploeg de laatste weken een te goede race voor neergezet. Maar ja... Uh... Een stukje loomheid, dat, dat, dat, maar dat vond ik van beide ploegen. En ik, uh, ik denk als, dat het ook gewoon 0-0 wedstrijd had kunnen zijn. Er zat heel weinig in van beide kanten. Maar ja, dat is dan wel schrik als je dat ziet. Want uh, we hebben nogmaals vijf wedstrijden we hebben, hebben, hebben het uitstekend gedaan. Ja, en dan verwacht je hier uh, gewoon uh, in ieder geval een fatsoenlijke pot voetbal te zien. En dat, uh, dat heb ik niet gezien. Ik zag je in de rust heel snel naar buiten komen. Dat kan met die 50 graden te maken hebben. Maar was je ook snel klaar met de jongens? Ja, nou goed, uh, kijk, in de rust uh, kun, je, kun je allerlei noodgrepen door. Ik heb de mannen nog, uh, nog een kwartier gegeven om, uh, omdat ik altijd lang vertrouwen in spelers blijf houden. Want uh, dit was een uh, wel overwogen keuze, deze elf mannen. En uh, ja, na één slechte helft moest je ook nog de kans geven om zich te revenceren. Nou, dat deed eigenlijk niemand. Want uh, ja, je, je mag er maar drie wisselen, maar er waren er natuurlijk nog meer rijp voor een wissel. Ja, er is er maar één eigenlijk overeind geleverd Dus je man. Ja, en dat, uh, dat zegt genoeg, want uh, ik vind dat, uh, dat de andere spelers zich tekort doen en uh, ja, dat uh, is jammer. Wat ga je doen de komende twee weken? Nog, nog iets extra's? Iets aan teambuilding of zoiets dergelijks? Nou, dat, daar geloof ik niet zo in. Ik vind, uh, de, de, de, nogmaals, de mannen hebben het vijf weken uitstekend gedaan. Een hele, hele slechte beurt vandaag. En, uh, ik denk dat ik het nog niet zo slecht heb gezien als vandaag, moet ik eerlijk zeggen. Het hele seizoen nog niet. Dus uh, ja, het is weer uh, het is de boer weer op en weer richting Groningen gaan werken. Maurie Steijn verliest dus met ADO in Waalwijk met 1-0 van RKC. Gaan we nog even naar Amsterdam. Frank de Boer die vreest dat hij de rest van het seizoen niet meer kan beschikken over Aras Usbilis. De rechtsbuiten viel in de thuiswedstrijd tegen Herakles uit met een blessure aan het scheenbeen. En die blessure blijkt steeds uh, terug te komen. Men is bang voor een operatie. Daar tegenover staat natuurlijk wel dat Kolbein Sigtorsson weer terug is gekeerd. Hij zat op de bank tegen Heracles, viel 12 minuten voor tijd in... en maakte Alpassa de 6-0. De uiteindelijke eindstand zette hij dus op het bord. De IJslander in gesprek met collega Jeroen Elshoff. Opgelucht? <laughs> ja, zeker. Ja, het was na zes maanden een heerlijk gevoel om terug te zijn op het veld. En ja, ik ben een beetje opgelucht, ja. Hoe zwaar zijn de laatste zes maanden voor jou geweest? Ja, het is een niet een leuke tijd geweest. Uh, zes maanden om hard te werken. Om terug te komen. En, uh, ja, ik heb uh, heel hard gewerkt. En, uh, nu geniet, geniet ik van uh, deze moment. Het uh, was fantastisch voor mij om in te komen. Uh, op 6-0 overwinning en uh, meteen ook scoren. En, uh, die Theo gaf me die mooie assist. Nu gaat het de laatste weken goed met Ajax. Een periode daarvoor is het wat minder gegaan. Hoe heb jij dat allemaal aanschouwd? Ja, het is natuurlijk niet echt leuk om... Uh, om het team te kijken, als het niet goed gaat, weet je, dan, uh, dan wil je meteen uh, gaan het team helpen. Maar uh, uiteindelijk, de uh, laatste weken en maanden, uh, draait het echt goed. En uh, ja, het, voor mij is het, uh, denk ik, echt een goed moment om terug te komen. Hebben ze je moeten afremmen in je revalidatie? Nee, uh, het gaat uh, echt alleen vooruit. En, uh, ja, ik misschien wist, wist niet uh, uh, als ik klaar was voor het uh, eind van het seizoen of ik mo moest volgend seizoen beginnen. Maar het is natuurlijk fantastisch als ik nu mag me even meemaken. Mee vandaag was het onverwachts, want uh, eigenlijk zou je er niet bij zitten. Wanneer hoorde je dat die ziek was en dat je erbij moest komen vandaag? Uh, vanmorgen. De trainer heeft me gebeld uh, om 9 uur of zo. En uh, ja, dat was uh, een verrassing. Uh, Eerst eerste dacht ik dat was 1 april een uh, grapje. Maar uh, uiteindelijk moest ik komen en vervangen uh, ja, uh, Assaï die ja, was ziek. Schrik je dan? Nee, ik was. Natuurlijk uh, is het. Uh, Even zenuwachtig als je moet, uh, ja, uh, moet uh, ja, over nadenken voor de wedstrijd. En ik, dan krijg je allemaal zo'n vier uurtjes. Maar ik was begint op bank en uh, dan moest ik even rustig inkomen. Ja, was je wel gewoon op tijd naar bed gegaan gisteravond? <laughs> ja, ja, gelukkig wel. Ja. Kom je erin en dan scoor je ook nog? Dat maakt het helemaal perfect. Ja, absoluut. Dan is het een uh, ja, goed gevoel om, uh, om uh, te scoren. En de fans steunden me echt geweldig toen ik uh, aan warm lopen kwam... En, uh, ja, dat geeft steun, en uh, ik was al meteen warm uh, toen uh, ik moest nog uh, warm lopen. Ja, dat was hem, Colbein Sitursson. Het is half zes. Radio 1. Het NOS-journaal. Hier zijn de hoofdpunten met Mark Visser. De heidebrand bij Radio Kootwijk in de buurt van Apeldoorn is onder controle. Bijna 100 hectare natuur is verloren gegaan. Vrijdag woedde er in het gebied ook een brand, die is waarschijnlijk aangestoken. De oorzaak van de brand van vandaag is nog niet bekend. Oostenrijkse rechtse partij FPE heeft excuses aangeboden... voor verkiezingsposters waarop Marokkanen dieven werden genoemd. Die posters, met de tekst vaderlandsliefde liefde in plaats van Marokkaanse dieven... zijn weggehaald. In Marokko protesteerden gisteren tientallen mensen bij de Oostenrijkse ambassade.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 En het projectiel dat in het water van de Wester-Singel in Leeuwarden dreef... was een nepzeemijn, gevuld met puurschuim. Politie en explosieve opruimingsdienst die rukten uit en waren uren druk bezig. Politie hield al rekening met een 1 april-grap, maar nam de zaak toch maar serieus. De burgemeester van Leeuwarden noemt de grap buitenproportioneel. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Gerrit Diemstra. Vanavond en vannacht is het in het noorden en oosten bewolkt... en plaatsen kan wat regen vallen. In het zuiden en zuidwesten zijn nog wat opklaringen. In het zuiden wordt het het koudst rond het vriespunt. In het noordwesten wordt het een graad of vijf. En morgen heeft het noorden opnieuw de meeste bewolking. In het zuiden en zuidwesten breekt de zon af en toe door. In het noorden regent het af en toe. Er is morgen een groot verschil in temperatuur. Op de wadden een graad of zeven. In het zuiden een graad of twaalf. En de wind stelt morgen niet veel voor. Zwak tot matig uit het westen. Windkracht twee tot vier. In Noord-Nederland draait de wind smiddags naar het noordoosten. En na morgen blijft het koel, dinsdag een graad of acht. Bovendien regent het dan af en toe. En vanaf woensdag worden ook de nachten weer wat kouder met een paar graden vorst. Radio NOS, NOS Radio, Twee minuten over half zes, Vitesse AZ en het nieuws Frank Wielaert. Ja, daar hebben we wat mee vandaag. Want daardoor missen we alle goals live in onze uitzending. Er is er weer een gevallen. Direct naar rust. 46e minuut. Het is 2-1 geworden voor Vitesse. De aangever heet Ibarra. Ingekopte bal door Marco van Ginkel. En direct aan het begin van de tweede helft dus AZ een zware klus in Gelderdoom. Want het moet een achterstand wegwerken en zien punten mee te nemen naar Alkmaar om de compositie terug te krijgen. Of in ieder geval naast Ajax of in de buurt van Ajax weer te komen. Nu dat Van Ginkel die voorsprong voor Vitesse op het bord heeft gezet. De openingsfase van de tweede helft dus goed begonnen voor Vitesse. 2-1 is het in Gelredoom. het <tie> le football ah, allez, langs de la in Engels de Nederlandse Premier League heeft Liverpool met 2-0 verloren van Newcastle United. Bij Liverpool viel de RK 10 tien minuten voor tijd in. Tim Krul hield dus de nul voor uh, Newcastle. De twee doelpunten kwamen van Cizé. En om vijf uur is begonnen Tottenham Hotspur tegen Swansea City. Tussenstand is daar 1-0 door een goal van Van der Vaart. Gisteren speelde Manchester City al punten tegen Sunderland. Het werd 3-3 en daardoor kan Manchester United morgen verder uitlopen. United speelt, uh, of staat twee punten voor op Stadgenoot en uh, City. En speelt morgen tegen Blackburn Rovers. Dan gaan we naar Italië waar ja, vanavond nog een hele leuke wedstrijd het is. Juventus ontvangt namelijk om kwart voor negen in Turijn-Napoli. Op papier een mooie wedstrijd. Moet je allemaal afwachten in Italië. Vanmiddag werden er wel twee doelpuntrijke wedstrijden gespeeld. Gebeurt er ook niet altijd. A.S. Roma haalde uit met 5-2. De Novara met Stekelenburg in het doel. En Inter-Genua leverde negen doelpunten op. Het werd maar liefst 5-4 voor Inter. Met Milito die drie keer scoorde. Er vielen ook nog twee rode kaarten. En Julio Cesar van Inter was er één van. En dat gold ook voor Bellucci van Genua gisteren. Verspeelde AC Milan punten. De koploper in de Serie A bleef in en tegen Catania steken op 1-1. In de Bundesliga had Borussia Mönchengladbach plek 3 kunnen overnemen van Schalke, maar de ploeg ging met 2-1 onderuit bij Hannover 96. Schalke is juist begonnen aan de uit de tegen Hoffenheim. Half zes begonnen dus, de stand is 0-0. En gisteren schoot Anja Robben bij Remunsch naar een 1-0-overwinning tegen Nuremberg. Achterstand op koploper Borussia Dortmund is daardoor teruggebracht naar drie punten. En dan gaan we naar Spanje. Elke week record. Naar record gisteren was het de beurt aan Real en eerst aan Gonzalo Higuain van Real Madrid. Hij scoorde twee keer met 5-1 gewonnen wedstrijd tegen Osasuna. En daardoor is hij de 100 doelpunten grens in de dienst van de koninklijke gepasseerd. Real zelf is op weg naar een clubrecord. De ploeg is gisteren namelijk over de grens van 100 doelpunten in één seizoen gegaan. Het record dat hij al zelf in handen heeft, staat op 107 doelpunten. Ze hebben dus nog even, dat gebeurde in het seizoen 89-90, niets dan over Barcelona. Jawel hoor, die won gisteren ook gewoon met 2-0 van Atletiek de Bilbao. van het album After All and Lose It. Vitesse, AZ, Frank het laatst gemelden tussenstand 2-1 voor Vitesse. Ja, en AZ is nog niet klaar met de Arnhemmers, want die gaan vrolijk door met aanvallen. Ik het ook even statistiekjes erbij gepakt. AZ wint nadat ze in de Europa League hebben gespeeld, keurig netjes als een thuiswedstrijd op 1A. Werd er gelijk gespeeld. Maar uitwedstrijden naar de Europa League gingen allemaal verloren. En daar dreigt het vandaag ook weer op uit te draaien. Diepe bal nu op. Maher verdedigd door Butner, Maar die raakt de bal nog aan voordat hij over de achterlijn gaat. Daartoe gedwongen door Maher. Dat is dus goed van de middenvelder van AZ. En dat levert Alkmaar een hoekschop op. Daar gaat Martens zich mee bemoeien als hij tenminste een bal krijgt. Nou, die krijgt hij. Nu uiteindelijk naar zich toegespeeld. En dus weer een mogelijkheid. Want AZ scoorde ook uit zo'n soort mogelijkheid. Al was het daarna slecht verwerkt. Die hoekschop in de eerste helft. De hoekschop genomen nu. Keurig uit de lucht geplukt door Veldhuizen. Maar daarna ging het in de eerste helft dus mis. Oh, nu gooit hij hem achter van der struik. Die ziet het op tijd. Draait zich om en speelt Boni in. Die nu weer... Van de struik vindt aan de rechterkant van het veld. Daar komt uh, Vitesse op de counter. Chantouria geprobeerd te vinden. Zover komt het uiteindelijk allemaal niet. Maar Boni dan, die graag over het been van uh, viergever heen valt. Blijft liggen nu ook. Maar AZ intussen gewoon kan uitverdedigen. En de aanvallen opbouwen via Tidor Aan de rechterkant van het veld. Wacht heel lang met een beslissing nemen. Wat nu te doen? Bal voorgeven of toch maar tussen twee Vitesse-spelers doorgaan. Hij kiest voor het laatste. Butner pikt daarna de bal op. En uh, uiteindelijk gaat die bal dan over de zijlijn. Want Boni ligt nog steeds als enige op de helft van AZ. De rest bevindt zich allemaal op de helft van Vitesse. En dan wordt het spel onderbroken. En gaat Makkeli even kijken wat er met Boni aan de hand is. Tien minuten na de rust is het 2-1 voor Vitesse in Gelre-dam tegen AZ. De basketballers van Leiden... wonnen vanmiddag in Almere de nationale beker. De regerend landskampioen was in de finale te sterk voor Nijmegen. Het werd uiteindelijk 88-74. Leon Kersten in gesprek met de winnende coach. Je ruikt weer naar champagne. Dan is het antwoord, ik, ik vind het stinken. En, uh, het is mijn, uh, mijn spul niet, mijn ding niet. E, zoals gezegd, één slokje en dan snel uh, over tot de orde van de dag. en Dat betekent straks een koud biertje. Vind ik veel lekkerder. Uh... Jullie winnen overtuigend van Nijmegen. Was het zo simpel als het leek? Um, ja, uiteindelijk wel. Um, alles klopt er vandaag eigenlijk bij ons. Um, um, uh, je weet uh, wat onze uh, manier van spelen is, dat is verdedigen, dat is wegnemen bij de tegenstander wat hij graag wil doen. Um, dus dat is veel scoutwerk, dat is veel DVD kijken, uh, analyseren en dat gaat ons goed af. En ik heb de jongens die dat willen. En, uh, die jongens van mij, um, ze, ze, ze, we trainen veel, we stoppen daar tijd in, ze, ze staan open voor informatie, er wordt op de training gew hard gewerkt en uh, ja, opdrachten worden uitgevoerd en, en de mannen hebben in de gaten. Dat het werkt, hè? je weet het is nu al een paar jaar dat het, dat het werkt en zoals het vandaag ging, ja, uh, uh, okay, Nijmegen is nummer 4 in de competitie zoals we vandaag speelden, was het verschil eigenlijk uh, wel afgetekend. Uh, misschien iets te groot uh, voor het goede, voor tussen een 1 en 4, dat bedoel ik. Hè? Dat, uh, maar. Ja, Je ziet Nijmegen is een ploeg die in de competitie heel hoog scoort. Misschien na de bos wel de meeste scores heeft gemiddeld. Even uit mijn hoofd. Maar tot vlak voor tijd, tot mijn grote voldoening, op 62 punten. En uiteindelijk 66 en dan gaat het net in de 70. Maar goed, dat doet verder niet zoveel. Uh, ja. ik, ik heb ook het idee dat Leiden in belangrijke wedstrijden zoals deze een stapje, een, een stapje hoger kan ja, spelen. Ja, ja. Um, ja, um, daar heb je uh, denk ik gelijk in. Want uh, als je nu uh, de afgelopen drie jaar uh, nagaat. Zijn we eigenlijk in dit soort wedstrijden, waar het erop aankomt van uh, do or die, weet je wel, winnen uh, uh, met de saai tussen de benen, nou dat is negatief, ik bedoel ik maar naar huis. Maar we zijn in staat om uh, nog een stapje erbovenop te doen en ik uh, ga ervan uit, ik, ja, ik, vind, ik denk dat dat bij de mannen van zelf vandaan komt. Want dat is zo, zo belangrijk, dat die, de motivatie van binnenuit, uh, de spelers zelf, uh, die erin geloven, die elkaar uh, daarmee uh, stimuleren. En dat gecombineerd met. gekoppeld aan. aan ja, mijn kijk op de. op de zaak. Ik denk dat het perfecte combinatie is. En terecht zeg je van. Uh, juist op dit soort. Uh, momenten. dan. Uh, dan staat het team er. Wat een goal! De eredivisie. Penalty, de laatste Alle wedstrijden van dit weekend. We beginnen met Ajax tegen Heracles Almelo. 6-0 werd het. Rust 1-0 via Jansen. 2-0 Ebesilio. 3-0 Eriksen. 4-0 Anita. 5-0 De Jong. En 6-0 Sigtorsson. En het laatste doelpunt was bijzonder. Omdat Colbein Sigtorsson na een zware revalidatie van zes maanden zijn rentree maakte bij Ajax. Ja, het is uh, niet tijd geweest. Uh, zes maanden om uh, hard werk. Uh, om terug te komen. En uh, ja, ik heb... Uh,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 Palsen. Hij lijkt keurig netjes die aanval te worden binnengewerkt door Martens. Maar die struikelt half over de bal. En dan is de kans eigenlijk voorbij. Wordt opnieuw ingebracht die bal door Martens in de richting van Holmen. Die denkt, weet je wat, ik kop hem heel hard de hoek in. Raakt de bal maar half. Paulsen staat er dan nog voor. Die denkt, nou weet je wat, uit de draai. Heel hard dan maar over de doellijn. Raakt hem half. En dan rolt die bal heel zacht over de doellijn voorbij Veldhuizen. Maakt het uit. Hij telt. AZ staat op gelijke hoogte bij Vitesse 2-2. En wij gaan door met waar we gebleven.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 werd Ajax overigens wel heel gemakkelijk gemaakt vanmiddag door de tegenstander. Het leek alsof Heracles al met de gedachte bij de bekerfinale was. Ja, het is altijd makkelijk achteraf natuurlijk te zeggen dat ze daar met hun hoofd waren. Tuurlijk eh, is het een fantastisch evenement straks, uh, de bekerfinale, voor Herakles voor hele Herakles. Almelo. Alleen ik vind dat we ons tekort doen als, uh, als we dat zeggen dat zij al met hun hoofd uh, ja, bij die wedstrijd waren. Anders hadden ze ook niet gestart, denk ik, met, uh, met al die jongens. En dan Heracles trainer Peter Bos. Hij was in ieder geval uh, ja, goed ziek van de dikke neelaag En hij snapt ook niet hoe zijn ploeg het zo gemakkelijk kon weggeven. Nou, dit, kijk, compliment aan Ajax hoor die het heus goed gedaan hebben. Maar dit heeft niks met Heracles te maken zoals wij dit hele seizoen aan het voetballen zijn, zoals we aan het verdedigen zijn. En dit was lachwekkend. En EC De Graafschap werd vanmiddag 2-0 bij de rust om 1-0 door een goal van Scheunen Na de rust 2-0 Zeefuik. Leon Kaak van De Graafschap kreeg drie minuten voor de rust een rode kaart. En daarna zag trainer Richard Roelofsen dat zijn ploeg kansloos was. Ik vond juist dat uh, na de openingsfase dat, uh, waar we niet goed stonden. Uh, waar eigenlijk NEC hun spel kon spelen met veel combinaties. En waardoor ze uiteraard scoren. Dat we eigenlijk in een fase waren gekomen waar wij iets meer aan de bal kwamen. Kregen een 100% kans met Michael De Leeuw.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 Ja, ik vind dat het ploeg er hartstikke goed opstaat. Ze zijn uh, super fit, uh, er wordt uitstekend samengewerkt. En, uh, en dit was een belangrijke overwinning. Hij had, uh, hè, want het blijven we toch Nederlands voor, wel wat hoger uit mogen vallen. Maar uh, achteraf, uh, we hebben twee nog gewonnen en we staan nu achter en uh, we zijn goed op weg. Het hebben we hebben over RKC Waalwijk Ado Den Haag. Er rusten eindstand 1-0. Nee met daar de matchwinnaar. Er was RKC heel veel aangelegen om de wedstrijd te winnen. Maar let u op het volgende citaat. Want daarbij gingen de Waalwijkers te ver, vindt Ado-trainer Maurie Stijn. Opletten. Nou, nou ja, goed, uh, we kwamen wel in een hele warme kleedkamer binnen. Een beetje. Uh...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 Bijzonder, want de bij RKC moeten ze op de kleintjes letten. Dus als ze die verwarming te hoog zetten, dan, dan maakt het tekort wat groter. Dus het is bijzonder. Maar of het nou aan die sauna lag of niet, ik moet daar even over verwerken. RKC heeft dit seizoen toch al een belangrijke prestatie geleverd. En de gepromoveerde ploeg van Ruud Brood kan nu ook officieel niet meer rechtstreeks degraderen.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 Ja, dat, is, dat is eigenlijk fantastisch. Dan sport je soms met alle wetten. Zo simpel is het. Kijk je naar de begroting, kijk je naar de selectie. Maar ik vind wel dat we een hele goede groep hebben. En uh, dat laten ze we weer zien, ook in mentaliteit. En in, uh, dat is belangrijk. Meteen door naar het live voetbal van dit moment in Arnhem. Vitesse tegen AZ. wat gebeurt er allemaal, Frank. 63 e minuut, AZ moet verder met zijn tienen. Holmen pikt zijn tweede gele kaart op na een overtreding op Ibarra. Die vliegt nogal eens door de lucht in deze wedstrijd. Een aantal keren zonder dat daartoe serieuze aanleiding is. Maar de Ecuadoriaan houdt daar blijkbaar van als er een tegenstander in de buurt is om dan door de lucht te vliegen. In dit geval loopt Holmen vol door op het been waarmee Ibarra de, de bal weg wil werken. Raakt daarbij de Ecuadorianen ook wel. En dus is het een gele kaart. Daar is niet zoveel op af te dingen. Het gebeurt allemaal voor de bank van AZ. Daar springt iedereen overeind. verontwaardigd. Verbeek deze keer niet voorop. Maar uh, toch wel in tweede instantie daar nadrukkelijk achteraan. De tweede gele kaart is echt niets op af te dingen. AZ dus met zijn tienen op 2-2 in Gelderdoom tegen Vitesse. en De vrije trap nu die genomen moet gaan worden door Vitesse... Butner daar, maar dan moet eerst Makkelie nog even de gemoederen een beetje uh, bedaren. Op de rand van het strafschopgebied bij AZ. Even praten met Palsen. En intussen wordt, uh, werd er wat geduwd en getrokken. Daar moet Makkelie nu even polshoogte gaan nemen. Om te kijken of iedereen zich netjes aan de regels houdt. Bij die vrije trap die door Butner genomen moet gaan worden. Tien man van AZ dus die drie punten moeten gaan verdienen bij Vitesse. Er moet nog een goal gemaakt worden. Maar eerst die vrije trap van Butner richting de tweede paal. Boni de lucht in. Oh, ineens genomen door Chanturia. Aardig geprobeerd. Nee, het is Van Ginkel die er nog een linkerbeen tegenaan krijgt. Maar hij raakt de bal verkeerd. Dat is het risico als je hem ineens uit de lucht plukt. Na 64 minuten schiet Van Ginkel die bal hoog over de goal. Van Esteban heen. Het publiek gaat er nog maar eens achter staan. Dik 22.000 toeschouwers vandaag in Gelderdoom. Dat is een seizoenrecord. Meer nog dan dat er kwamen kijken tegen PSV. Nou, de, de koploper komt dus niet voor niets op bezoek. En uh, bij Vitesse geloven ze nog wel in een, av een Europees avontuurtje. Uh, AZ dus met zijn tienen tegen de elf van Vitesse. Het is 2-2 in Gelderdoom. De wedstrijd van gisteravond dan. Twente tegen Roda werd 2-0. De goals van Douglas en Verhoek. Ja, dan gaan we verder met de wedstrijd tussen PSV en VVV. Venlo werd ook 2-0. Rust 1-0 via Matafs. De Pai maakte 2-0 en Toivonen miste dan nog een strafschop. Feyenoord-Nak. Stand was bij de rust al bereikt. 3-1. 1-0 Bakal. 1-1 Bayram. 2-1 Schaken en 3-1 Cizé. Koningen, heerenveen dan werd 1-3 en daar was hij. Weer 0-1 Dost, 1-1 Tadic, 1-2 Dost en na rust 1-3 Elm. En vrijdag was er al de wedstrijd tussen Utrecht en Excelsior. En dat werd 3-2. Ajax is momenteel koploper. 58 punten uit 28 wedstrijden. AZ speelt dus nog. Heeft nu 56 uit 27. Derde Twente 55 uit 28. En dan PSV, Feyenoord en HGV met 54 punten uit 28 wedstrijden. Situatie onderin. NAC Breda staat 14e met 30 uit 28. 15e ADO 29 uit 28. Dan 16e VVV met 25 punten. 17e Excelsior met 18 punten. En er de Graafschap nog altijd met 16 punten. En dan waren er twee belangrijke wedstrijden vandaag in de jubilelieke in de eerste divisie. Sparta-Rotterdam won thuis met 1-0 van Telstar... en had een extra vrolijke dag, omdat Cambuur... na een hele snelle 2-0 al in de beginfase... uiteindelijk met 3-0 won van FC Zwolle. Zwolle natuurlijk nog wel aan de leiding... maar ziet Sparta nu weer tot op zes punten naderen... met nog vijf wedstrijden te gaan. Het blijft daar billen knijpen in Zwolle. Da -da -da -da, da -da -da. Make it, please don't leave me. Sebastian Langeveld heeft bij zijn val in de Ronde van Vlaanderen... vanmiddag zijn sleutelbeen gebroken. Dat is bevestigd door ploeglader Matthew White van Green Edge. Langeveld kwam na zo'n 40 kilometer 40 streep in aanraking... met een toeschouwer, ging hard onderuit. De Zwitser Fabian Cancellara had kort daarvoor... ook al zijn sleutelbeen gebroken bij een valpartij. We hebben hem even niet gehoord, maar het is Olympisch jaar... en het Amerikaanse zwemfenomeen Michael Phelps ligt op schema... om tijdens de komende zomerspelen andermaal van zich te doen spreken. Hij raffelde tijdens de Indianapolis Grand Prix de 200 meter wisselslag af in 1:56.32 32, bijna twee seconden... onder de beste jaarprestatie tot nu toe. Vrijdag had Phelps ook al indruk gemaakt op de 400 meter wisselslag... toen hij aantikte in de derde tijd van dit jaar. En donderdag won hij, en passant ook lekker wordt, de 100 meter vlinder. Ja, het schaarseizoen zit erop. Tijd voor de transferers. Thijsje Oenema heeft besloten team Corendon van uh, Renate Groenewold te verlaten. Ze wil haar carrière voortzetten bij team Liga van coach Marianne Timmer. Team ja. De rally, ja, weer wat lekker wordt. Rallyrijder Dennis Kuipers heeft zijn comeback gemaakt in het wereldkampioenschap Met de zevende plaats in de Rally van Portugal. We hebben het dus over Rallyrijden. Het was zijn op één na beste eindtranserende coureur Twente, missen door gebrek aan sponsoren. De eerste drie rallies van het seizoen. Rust in Londen bij Tottenham Hotspur tegen Swansea City. Het staat er 1-0 door een goal van Van der Vaart. En wij gaan naar die spannende slotfase. Vitesse Az in Arnhem. Frank Wielaard. Bal ligt zometeen klaar voor een vrije trap voor Vitesse. Op 25 meter van de goal. Van Esteban, 71 minuten onderweg. Het is 2-2 in Gelredoom. AZ met 10 man. Na twee keer geel dus rood voor Holmen. En daarna heeft Gert-Jan Verbeek ook Eltedor en Goedmootsan de twee andere voorwaartsen eraf gehaald. En daarvoor Valkenburg en Benschop teruggebracht. Om de rechterkant open te laten nu bij AZ. En zo toch te proberen op de counter nog iets te kunnen forceren. Maar eerst even deze vrije trap overleven. Nu de bal op 25 meter van de goal ligt. Het muurtje nogal breed. Op afstand wordt gezet door scheidsrechter Makkerli. En nu ook Maher wordt gemaand wat verder terug te lopen. Want ook hij moet natuurlijk op 9 meter en een paar centimeter staan. Buutner achter de bal. Ook Van der Heijden achter de bal. Maar het wordt natuurlijk Buutner om de muur heen. Esteban paal volgens mij. En anders dan heeft Esteban er nog een handje tegen aangekregen. Dat laatste is het geval. Want het wordt een hoekschop voor uh... Vitesse heel goed die bal in de hoek gewerkt door Buurtner laag langs de muur. En Esteban zit er dan uiteindelijk nog aan. Hoekschop voor uh, Vitesse. Nu wel met Van der Heijden als degene die de bal mag nemen. Ibarra. Hoekschop kort genomen, achterlijntje zoeken, voorgeven. Richting de tweede paal, daar wordt hij weggewerkt door Maher. Oh, Chanturia, die dacht, weet je wat, Doet in één keer. Maar Callas wil de bal met zijn hoofd inbrengen. En die is nou eenmaal wat eerder bij de bal dan de voet van Chanturia. En daarmee is de aanval uiteindelijk ook weer afgelopen. Voor Vitesse, want nu heeft Esteban de bal in uh, zijn handen. En probeert natuurlijk die zo snel mogelijk naar voren toe uh, te verplaatsen. Ook Matthias Johansson staat nog klaar. Dus weet om uh, in te vallen. Hij gaat zijn debuut maken. De verdediger bij uh, uh, AZ. Zometeen over een paar minuutjes als de bal uit het spel is en AZ daarna de spelhervatting mag uh, gaan nemen. Kallas. Gaat de, de bal proberen naar voren toe te brengen voor Vitesse. Uh, Vitesse moet natuurlijk gecontroleerd proberen deze wedstrijd te gaan winnen. Want het is 2-2 en Vitesse heeft een mannetje meer op het veld staan dan AZ. Offenheim tegen Schalker staat na een klein half uur spelen nog altijd 0-0. Wel een paar goede kansen voor Klaas Huntelaar. Maar de man heeft nog niet gescoord. We komen aan het einde van 4 uur durende Langste Lijn op deze zondag. Waarin de AZ natuurlijk nog aan het spelen is. En dat is belangrijk voor de kop van de ranglijst. Dus u hoort uiteraard in het Radio 1-journaal en bij de collega's van de VPRO. Als er aanleiding toe is, onmiddellijk het verloop van de wedstrijd in Arnhem. Mark Visser zometeen met het NOS-journaal. Daarna de VPRO dus met plots. En Langste Lijn is weer terug vanavond om 10 uur met Jeroen Stomporst. Dank voor het luisteren en nog een zeer prettig avond.